Twee uur aan octuizen met het NOS-journaal. Analisten in de Verenigde Staten noemen de kans groot dat Ahold een Amerikaanse winkelketen overneemt. Als de overname doorgaat, verstevigt het moederconcern van Albert Heijn zijn positie in de zuidelijke staten van de VS en in Washington D.C. De bank J.P. Morgan Chase is ingeschakeld om de overname van de supermarktketen Harris Teeter te onderzoeken en te begeleiden, meldt het financieel persbureau Bloomberg. Harris Teeter had het afgelopen jaar een omzet van 4,5 miljard dollar en is volgens Bloomberg zo'n 3 miljard waard. De Verenigde Naties hebben een miljoenenclaim... van 5000 Haïtiaanse cholera-patiënten en hun familie afgewezen. Volgens de Haïtianen zijn VN-militairen... die na de verwoestende aardbeving in 2010 kwamen helpen... schuldig aan de cholera-epidemie in het land. Ze eisen honderden miljoenen dollars en excuses van de VN... Maar de internationale organisatie zegt dat het diplomatiek onschendbaar is. De advocaten van de Haitianen overwegen nu een stap naar een nationale rechter. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in de Amerikaanse staat Georgia... zijn vijf inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier raakten gewond. Het toestel, een Hawker Beechcraft, schoot na de landing door... botste tegen bomen en vloog in brand. Het vliegtuig was opgestegen in Nashville, Tennessee... De mislukte landing vond bijna 50 kilometer ten westen van de stad Augusta plaats. De politie vermoedt dat de piloot een inschattingsfout heeft gemaakt. Voetbal. Ajax is er niet in geslaagd... ten koste van Steau Boekarest de laatste 16 van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers werden bij het nemen van strafschoppen uitgeschakeld. Steau had de reguliere wedstrijd in Boekarest gewonnen met 2-0... maar omdat Ajax in de arena met dezelfde cijfers had gewonnen... moest er worden verlengd. Daarin werd niet gescoord. In de strafschoppenreeks miste de Ajaxide de en Moisander. De Roemenen maakten geen fouten. Het weer, het vries licht tot matig. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en er staat een schrale wind. Het wordt smiddags 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Als u zich afvraagt welk programma er nu komt op Radio 1... hoeft u niet te bellen naar 0800 1121, want ik kan het antwoord zo even geven. Het is namelijk nachtzuster, het programma dat wordt samengesteld door jou. Een programma vol vragen en antwoorden, dat hoop ik tenminste. Heb ik wel wat vragen nodig? Mocht je een leuke vraag weten, gewoon zo'n vraag waar iemand die luistert makkelijk een antwoord op kan geven. Of moeilijk, dat mag ook. Bel dan even 0800 1121 of stuur een mailtje naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl Twitteren kan ook, @nachtzuster Of, ook leuk, even meepraten tijdens de chat. Die is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links zijn er twee verschillende mogelijkheden om te chatten. Een ingewikkelde en een simpele, dus uh, dan mag je zelf kiezen. Het allersimpelst blijft om even te bellen. 0800-1121.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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, brand van binnen. Nacht zuster, ik ga bij, Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen. Nacht, <hums> Wat moet ik zonder jou beginnen? Sister ik brand van binnen. Nachtsusser, wat ben ik zonder al je zorgen? Sister haal ik de morgen? Ik kan onder jou beginnen, nacht zuster Ik brand van binnen, nacht zuster Doe iets aan de pijn. Op nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijn. Op oh. nacht zuster, auw. Oh. Nacht zuster, auw. Oh. Nacht zuster, oh. auw. Oh. Iets aan de pijn, de pijn, pijn. pijn, pijn, pijn. nacht zuster. Nacht sister. Nacht sister. The pain, North The pain. Nachtzuster van Doe Maar was dat. Schijnt een leuk bentje te zijn. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en natuurlijk straks hoop ik ook je antwoorden. Rol de Ruiter, goeienacht. Goeienacht, uh, ik haak even in op het voorgaande programma van Casaluna. Oh, gaan we zo beginnen? Nee. Ja. Maar ik uh, ik uh, weet iemand iets over de brandstofloze motor die meneer Johan Wadenier... in de oorlog uh, van 4045 heeft uitgevonden en die later is, uh, gein, gein uit, uit, zijn uitgekocht door Shell en Philips omdat ze uh, omzet er zagen. Johan nee. maat uit Stimmelijke World, die zou in de Tweede Wereldoorlog een brandstofloze stuiling moeten hebben uitgevonden. Weet iemand daar iets van? <laughs> ja, ik denk dat daar de meningen over verschillen, maar volgens mij hebben we het er al eens eerder over gehad. Maar daar gaan, daar gaan nog wel over gebeld worden, gok ik zomaar Roel. Oké, okay, beda okay, bedankt. Ja, bedankt voor de vraag en een fijne ja, nacht nog. Ja, ik, ik hoor, ik, uh, hoor ik hier nog van, denk u? Nou, de kans is aanwezig. Maar ja, ik kan het natuurlijk nooit met zekerheid zeggen... want ik heb okay. nog niet het overzicht van wie er luistert en wie er gaat bellen. Nee, oké, okay, be dat weet ik voldoende voorlopig. Oh, oké, okay, goed. Ja, ik hoor het wel als er gereageerd wordt. Ja, dat uh, hoop ik. Bedankt. Ja, oké, okay. dag. <laughs> dag. Uh, meneer Joop. Ja, goedenavond. Ik heb eigenlijk drie hele korte vraagjes. Zo. Oké, okay, nou laten nou, we met vraag één beginnen dan. Of, of zullen we met drie beginnen? Gewoon om een keer ruig te doen. Nou, dan begin ik wel met de tweede. Oh, men, men, nou, we beginnen met vraag twee, ja. Uh, ik geloof dat het 1963 was. Toen was de reis naar de maan. Uh, met welke raket, weet ik niet meer. Maar uh, oh. kijk, je hebt uh, heel veel vallende sterren... als je in bepaalde landen naar de hemel kijkt. En dan was ik benieuwd of tijdens die rit, of daar heel veel stenen ingeslagen zijn. Want dat lijkt me zo logisch. Dus en, of er stenen dan... inslaan, of dus meteorieten eigenlijk, tegen een raket aan kunnen botsen? Ja. Ja. Uh, uh, die is geland en dan hebben ze dat natuurlijk allemaal kunnen tellen. Oh ja. En nu zijn ze van plan om uh, naar, de, naar Mars te reizen. Ja. Ja, en dat lijkt mij dan weer. Uh, hoe, dat, hoe wordt dat geweerd? Zeg maar al dat gruis in de, in de ruimte. Oh ja. Nou, dat is dan, uh, in de ruimte geweerd, ja. Een ja. vraagje voor de mensen die daar echt. Uh, ja, zijn verstand van, de van de maat, hebben? Hè? Ja. ja. Ja, ja, ja. En Zullen nou, we dan, dan vraag we 1, 1 op... of vraag 3 doen? Ja, nou, dan begin ik maar met. Even tussendoor doe ik 1 dan. Ja, ja, ja, ja. Nou, eh. Um... Een wereldmunt invoeren. Is dat een slim plan? Dat lijkt mij een heel slim plan op een of andere manier. Oh ja, want de euro loopt zo lekker. Yeah. Uh, ja, maar ook uh, die proberen allemaal te concurreren met elkaar, die munten. En, uh, en dan gaan ze weer uh, de koers laten dalen ten opzichte van andere landen. En daar zitten heel veel haken en ogen aan. Maar mm -hmm. ik denk wel dat er, uh, dat er iets zinnigs over te zeggen valt ja dus dan kun je nou uh, worldcoin.com uh, uh, <laughs> vastleggen en dan, word je, dan, krijg je, dan heb je een goede domeinnaam. En heb je één worldie of twee worldies. Ja, ja. Of tien ja. worldies. Nou, die heb jij dan verzonnen. Ja, hè? die is vast, uh, daar krijg ik patent op. Iedere keer als iemand het zegt, krijg ik een halve worldie. Ja, ja. Nou, oké. Okay. En dan vraag Wacht drie. Ik. Ja, nou uh, heb jij een uh, 3D-televisie? Uh, nee, ik geloof het niet. Oh, wel uh... gezien? Nee, wel, wel in de bioscoop. Ik word daar helemaal duizelig van. Ja. Nou, kijk, er zijn mensen die hebben 3D-televisies. Ja. Uh, ik heb iemand in de familie. Nou, en uh, nou was ik zo benieuwd. Uh, er zijn vast ook mensen met 3D-televisies en die hebben autistische kinderen. Nou ja, goed. Die je hebt allerlei combinaties. Ja. Het is inderdaad kind, allerlei combinaties, ja. Ja, ze hebben vaak best wel veel moeite met het vaststellen van autisme. Met, um, ja, wanneer heeft iemand dat en zo. En dan was ik zo benieuwd hoe autistische kinderen op 3D-televisies reageren. Want um, je hebt te maken met een bepaalde verwerkingssnelheid... En misschien is dit dat uh, een methode om beter vast te stellen wanneer iemand dat heeft. Snap ik, je mijn, Ik begrijp uh, zo reden? waar wat je bedoelt. Ik vind het zelf vooral ook verrassend. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Oké. Okay. Ik, nou, ik vind wel dat als, als je die drie die... korte vragen hebt... Ik ben wel benieuwd hoe lang jij praat als je drie lange vragen hebt. <lacht> <lacht> <lacht> nou, dit was toch vrij kort allemaal. Voor je maar... doen. Oké. Okay. Nou, ze dus staan maar... alle drie genoteerd. Ja. Ja, dus, dus kijk. Nee, we gaan ze niet herhalen. Nee, nee, oké. Okay, nee, maar gewoon, okay. nee ja, ik nou, heb je wel door. Is ja. Het is allemaal duidelijk. Oké, okay, dankjewel. En ah, jij ook bedankt. Dag. Goedenavond. Dag. Richard Bende. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mijn, mijn, mijn vraag: uh, Onze lieve Heer, Jezus Christus, uh, is aan het kruis gestorven. Ja. Het was een uh, Romeinse executiemethode. En waar, wanneer zijn ze daarmee begonnen? Ja. En wat was de gedachte erachter? Oh ja. Ik vind het best een goede vraag. Ja. Uh, ik ben ook benieuwd. Ja. Nou ben ik ook benieuwd of iemand het antwoord weet. Want ik, ja, want het het ik vind het. heel raar. Als je naar een uh, arena ging, ja. dan gingen daar mensen met uh, in, in, in, in, uh, zelfs met brandbare dingen. Ja. Dat ze er nog maar uh, heel lang geluid konden maken. En dat was dan de, de lantaarnoptocht op, uh, op weg naar de, naar de arena. Dat, ik, sorry, nu kan ik het niet helemaal meer volgen. Niet? Nee. Mensen waren ingezalfd met dingen waardoor ze geluid konden maken. Nee. Nee. Ze waren ingezalfd met dat ze lang konden branden. Oh, met een soort brandbare ja, brandhoudend spul eigenlijk. Voel voor humor. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, maar het is natuurlijk dat was natuurlijk dat was natuurlijk eigenlijk de de SBS van die tijd van alles voor het amusement. Ja, dat, dat eigenlijk, ja, ja, ja. Als er dan toch iemand, iemand moest branden, dan, dan zo dat lang mogelijk. Het lang ja, ja, ja. Ik maar iedereen dan het stadion in. maar het, ik vind het opeens heel confronterend dat wij uh, in, het, in de, de Bijbelverhalen allemaal het als heel logisch aannemen dat Jezus aan een kruis gespijkerd werd. En dat ik persoonlijk me eigenlijk nooit heb afgevraagd, goh. Hoe lang deden ze dat al? Ja, ja, precies. Dat, dat, dat is mijn vraag, hè? Ja. We moet je het niet afpakken. Nee, nee maar, dus je naam staat er ook voor. Wees niet bang. Ja, oké. Okay. En, nee. en, en wat zit erachter om, om iemand op, op, op een kruis te spijgeren? Ja. Ja, iemand ja. moet op het idee gekomen zijn. Ja, en dan waarom? Ja. Ja, het waarschijnlijk ook uh, ter vermaak van het volk. Je kon er op zich... Ja, het werd, ja, het werd ook, ook, ook, ook wel op, op afgelegen plaatsen gedaan. Wat dan weer heel onlogisch is. Ja. Maar ja, je kon wel, als je broodjes meenam, kon je er een paar dagen naar gaan zitten kijken. Ja, goed. Ja, maar, ja, maar ja, dat, dat was hetzelfde als in de arena's... Uh, of mensen die voor de leeuwen werden gegooid. Dat is natuurlijk ook niet dat je nu denkt van... hé hey ja, het is zaterdagavond, nee, ik heb ja, niks het... anders te doen. Ja, vooruitschrijdend inzicht, hè? Ja, daar zit dan wel weer wat in. We gaan naar nou voetballen. Ja, maar da daar wordt tegenwoordig weinig meer mee gespijkerd. Nee, maar we wel spijkerharde overtredingen. Ja, en, en uh, uh, spijker ze onder de zolen, toch? Van de schoenen. Dat weet ik weet het niet, ik voetbal niet zo vaak. maar heb ja, ik, heb dan ik maar laten vertellen. Blaag. Ja, <laughs> ja dat kun je heel lang zoeken, inderdaad. Nee, nou, uh, het staat genoteerd, Richard. En uh, ik ben benieuwd, er moet iemand bellen naar 0800-1121 om met een antwoord te komen. Ja, goed, dankjewel. Uh, 0800-1121, dus uh, Willem eruit, hoor. Ja, hallo uh, nachtzuster. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ik heb een, uh, een voorbeeld. Het is misschien een beetje kort uh, door de bocht, maar het, uh, het gebeurde wel uh, voor uh, de kruisiging van Jezus. Het, ik meen oh. dat het ook uh, in de Bijbel staat. Uh, het was dus eigenlijk als... Uh, Voordat Jezus gekruisigd werd op Golgotha, uh, is het, uh, werden er ook al mensen gekruisigd. Het was inderdaad een uh, Romeinse uh, straf en uh, dat was als dus afschrikwekkend uh, voorbeeld. En dat uh, gebeurde langs de kant uh, van de straat. Dus ja. uh, als mensen daar uh, liepen, uh, dan uh, ook op een ezeltje reden of uh, wat voor vervoermiddel ze uh, dan ook hadden. Dan, uh, dan zagen ze dus uh, die mensen die gekruisigd uh, waren als, uh, nou ja, met andere woorden, uh, wat die Romeinen betreft, uh, uh, uh, met ons moet je geen, uh, geen geintjes uithalen, wij zijn hier de baas. En, uh, oh ja. En uh, zo is dat uh, eigenlijk begonnen, uh, die kruis, uh, het, uh, het kruisigen. En uh, later is die straf, omdat uh, de Romeinen uh, daar de baas waren, is die straf uh, ingebleven voor uh, echt uh, criminelen zoals uh, moordenaars, uh, et cetera, waar uh, Jezus ook tussen, tussen is. Ja. ja, als je die plaatjes ziet, dan was het inderdaad, uh, dan werkte het niet heel goed als afschrikwekkend voorbeeld, want dan hingen er best veel mensen. Oh ja. Ja, maar ja, er gebeurde natuurlijk ook al, uh, wel wat. Uh, de Romeinen die hadden het uh, land uh, bezet. En uh, ja, het, het was hun land natuurlijk uh, niet. Dus uh, dan heb je altijd dat er uh, opstand en dat er dingen uh, gebeuren. Ja. Want ja, Barabbas had eigenlijk uh, gekruisigd worden te worden. En uh, Barabbas, dat was, uh, die had een... Uh, een Romeinse hogere soldaat uh, vermoord, die zat bij een, uh, bij een groep uh, mensen die uh, met geweld actie voerden tegen de bezetting van de Romeinen in, uh, uh, ik weet hoe Israël ook hoe het toen heette, maar uh, uh, in, in, uh, in dat land in ieder geval. En, en, en uh, uh, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je dan iemand als afschrikwekkend voorbeeld uh, daar eventjes op wilt spijkeren. Ja, ja. Want dat ja, wil, was... moet je natuurlijk niet hebben. Nee, hey. inderdaad. Barabbas die heeft uh, Jezus nog uh, gepasseerd, want uh, de me ze hebben dus aan de mensen gevraagd van wie, uh, wie, uh, wie moet er uh, vrij en wie, uh, wie moet er uh, gekruisigd worden. Nou, en Toen ze vroegen wie moet er vrij, toen riep, riep uh, het volk Israël allemaal Barabbas, Barabbas. En uh, toen heeft Barabbas, uh, die werd vrijgelaten, die heeft uh, Jezus nog even gepasseerd en die zei toen tegen Jezus, ja dan zie je dat je toch, uh, jij hebt nog nooit een vlieg kwaad gedaan nee. en, uh, en nou ja goed, ik, ik wel en, uh, en je ziet het, ik, ik kom, ik kom nu, uh, nu vrij, ondanks... Uh, Ondanks wat ik gedaan heb en uh, dat, uh, dat uh, geweld uh, uh, verzet. Uh, en met geweld dat dat uh, in mijn geval toch succes heeft gehad. Ik, vind, uh, ik, ik ben blij dat jij naar de Passion hebt gekeken. Oh ja, uh, ja. was dat die film die uh, geregisseerd was door... Uh, ja. Hoe heet die ook weer? Van Dances with the Wolves? Nee, nee, nee. Het was, Jawel. Maar uh, oh Gibson, toch? Uh, of was het... Uh, ik wil Kevin Korsner zeggen, maar ik weet het niet. Dat wil je niet uh, Mel Gibson? Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. ja ik denk dat het Mel Gibson was. Die heb ik uh, inderdaad ook gezien, ja. Maar nee, jij heb hebt eerder... toch ook het, het passiespel van met, met uh, Frans Bauer? Nou ja, laten, ja. We, laten we vooral dit onderwerp vooral laten varen. <laughs> ik dank je, Willem, voor je, voor je bijdrage. Ja, gedaan. En een goede nacht nog. Jij ook. Oké, okay, doeg. Oké, okay, dag. Dag. Dit is Radio 1 MAK. Ah. record maker, I abide your will. The first of reciter, I saw eternal light. Best of vocal fighter beyond human sight. Where phones are a teaser, I played a Crucified was dat van Army of Lovers 0800 -121. met vragen of met antwoorden. Meneer Joop had er drie. Uh, tijdens een reis naar de maan wordt dan de raket ook geraakt door stenen en gruis... Is het geen goed plan om een wereldmunt in te voeren? En wat doet 3D voor autistische kinderen? Een 3D-film, hoe reageren autistische kinderen erop? 0800 1121. En Rol wil meer weten over de brandstofloze motor. Die werd uitgevonden door Johan de Nier, als ik het goed verstaan heb. 0800 1121. Jan Koulaert, goedenacht. Sean uh, Colard. Sean hey. Colard, hallo. Ja, dus over die, uh, die, die nootboom van een paar jaar terug. Hé, hey, maar over het vorige <laughs> onderwerp kunnen we kort zijn. Ja. Over die closing. Ja. Uh, ik heb vroeger op een steenfabriek gewerkt. En uh. dan had ik altijd de grote mond. Ja, en toen hebben ze mij aan de nishut getagd met nieten. Eerlijk ja. waar? Ja, echt waar Astrid. Nou, dat is al, uh, even kijken, ik zei nu 36 en ik was een manneke van 16 toen ik daar begon. Ja. Dus ja, toen had ik een grote mond. Dus ja, mensen met grote monden worden gekruisigd, dus dat onderwerp is afgelopen. Maar we gaan even doen, raad wat er in mijn laadbak zit. Oh, nou, ik geloof dat ik dat nog altijd besluit, hè, John? Ja, ja maar misschien wil jij rijden. Dan ben ik de neusste van de chauffeurs vandaag. Ja, en... maar we doen niet rijden wat er in je laadbak zit. We doen raad wat hij rijdt. Oh, raad wat hij rijdt. Nou, ik sta stil. Ja, dan hebben we een probleem, jij en ik. Hoezo? Maar ik ben wel raaien. Ja, maar het spelletje heet raad wat hij rijdt. Nou, dan moet jij rijden waar ik sta. Maar <laughs> we, kunnen wel, we kunnen wel zeggen raad wat hij straks rijdt. Oh, raad wat hij straks rijdt. Ja, dat is goed. Raad wat hij straks rijdt. Ben je, ben je net geladen? Ik ben net geladen. Oké. Okay. Wacht even voor, dan moet ik even contact maken met mijn vrachtwagengevoelens. <laughs> uh, um, kun je het eten? Uh, nee. Ah, jammer nou. Heb je het in huis zelf, John? Ja, iedereen denk ik wel. Zijn het nietjes? Ja, nee, oh sorry, sorry, nee, ik zeg het verkeerd. Nee, ik, niet iedereen heeft het in huis. Nee, in de als... tuin? Ook niet. In de garage? Ook niet. niet. Niet, iedereen heeft het in huis, maar toch heeft niet iedereen het in huis. Nee, het is dubbel-dubbel. Ja, precies. Nou, dat heb dat je is soms. Moeilijk, hè? Ja, maar je hebt soms dat dingen dubbel-dubbel zijn. Nee, dat begrijp ik. Dubbel-dubbel. Ja. Um, uh, heb je het in de auto? Ik heb het in de... Ja, niet in de auto zelf, maar wel in de laadbak. Ja, nee, jij ja. Maar heb, het, ik, bedoel, heb, er, de, heeft er, heb ik het in de auto, denk je, John? Nee, echt niet, al. Ja. Oh, heb ik het in huis, denk je? Ook niet. Nee? Uh, is het van hout? Nee, ook niet. Is het van ijzer? Ook niet. Is het vloeistof? Ook niet. Is... Uh, zit niet te gniffelen. Is het van plastic? Ja, Oh, oh, dat is altijd heel moeilijk, want van plastic kun je zo'n hoop maken. Zijn het plastic tasjes? Nee. Oh, um, uh, wordt het meestal aangeschaft door bedrijven of meestal door particulieren? Door bedrijven. Oh, bedrijven van plastic. Um, het zijn twee producten, hè? Het is dubbel-dubbel. Ja, dus ik zal zeggen, de andere zou ik jou cadeau geven, dat is karton. Plastic en karton. Oké, okay, maar is het plastic in karton of is het gemaakt van zowel plastic als karton? Nee, het is uh, plastic en daarop ligt karton. Zijn het kranten? Nee. Oh, zijn het enveloppen? Ook niet. Zijn het plastic en daarop ligt karton? Hmm. Ja, dat... Is het groot? Kun je het in je hand houden? Nou, als je er eentje pakt, wel, maar de hele stapel, is al moeilijk gaan. Nee, dat moet je niet doen. Je moet gewoon één, uh, één plastic met karton eventjes pakken. Kan dat? Dat zou wel kunnen, maar. Ja, het zou wel kunnen. Ja, maar liever niet. Liever niet, nee. Nee. Dat Zet geen zoden aan de dijk. Nee. Want het zijn hele kleine natuurlijk plastic met karton. Het is heel groot. Het weegt niks. Wat? Het weegt niks en het is heel groot. Plastic met karton. Nou, ja, daar ga jij nooit, Astrid. Echt. Nee, en ik, jij hebt er heel veel plezier om. Maar er zitten nu 80.000 mensen naar verschrikkelijk saaie radio te luisteren. Um... Astrid, ik zal het echt zeggen. Dan nou, houden we het kort. Dan kunnen er andere mensen. Het is emballage. En oh, dat, een dat wou ik dit zeggen. Huh? Dat zijn lege pallets. Dat gaat naar een blikkenfabriek. Ja. En daar rijden lege blikken voor brouwerijen. Of uh, fabrieken voor frisdranken. Nou, ik zal je vertellen, John Cola, het had zomaar kwart voor zes voor ons samen kunnen ja, worden. Ja, daarom, dus <laughs> daarom help ik jou lekker uit de branden, En Emballage ja. natuurlijk. Ja, en Hey, Maar in ieder geval een uh, fijn programma wat je hebt. Ja, en ja, doe belaag. er voorzichtig mee. Dat doe ik zeker en ik ga om mijn weg naar Duitsland. Ik wens jou een fijne avond. Dank je wel. Dan. Goede reizen. Dank je Dank je Hallo. Jasper. Bishop. Ja, Astrid. Goeienacht. Hallo. Goeienacht. Ja, ik, uh, ik, uh, ik zag allemaal flitsen van Life of Brian afgelopen ja. uur langskomen. Ja, maar ook, ook gewoon... Ik, ik, ik, zag, ik zag het Nieuwe Testament of het Oude Testament, het <lacht> Testament even langskomen. Even, maar ik ben daar echt niet zo goed in onderlegd. Ik schaam me diep. Ja, ik heb er al eens een keer een conflictje mee gehad met de EO uh, op uh, Casaluna. Of uh, wat was het... Uh, dat ik zei dat de Bijbel niet, niet ouder is dan uh, na toen, ja. ja. Ja, het is het, is een, het, is het oudste sprookjesboek uh, ter wereld. <laughs> ja, het is maar hoe je het bekijkt, hè. Nou, uh, in, die na, in, die, in die tijd, kijk, uh, in die tijd heten wij Jan of uh, de Boer. De Boer, ja. of de Boer. Ja, Nou, er kwamen die Romeinen, die vonden dat ook leuk om achternamen uh, achter Julius Caesar, hè. Hey. Ja. Mind you nou, dus iedereen heet eigenlijk Jezus, jezus uh, Ja, in, in die uh, tijd. Oh. Ik, denk, ik denk altijd aan je zus. Denk ik denk altijd van je zus. Jezus, jezus, jezus. jezus, jezus. Ik kan, Jasper, ik kan het niet heel goed volgen. Oké, okay, dan gaan we weer opnieuw beginnen. Nou, dat lijkt me wel nou heel onverstandig. <laughs> nou, Life, of, Life of Brian kennen ja, we. Ja, ja, de film. Ja, de Bijbel kennen we ook. Ja. Maar die is, die, die is jonger dan, dan de mensen. Ja, dat heb je. Dat, dat, dat, ja. Ah, ja, ja. Ja, ja. We, we hebben alle. We zijn ook wat is je punt, Jasper? Nu, nu! Het punt is dat. We, we, we, we, we ja, de druk, even, hè, de op je schouders. Is, het is een, een sprookjesverhaal, maar ik had nog een vraag. Oh, nou kom dan maar met die vraag. Ja, preppers, Sorrowind en EMP. Zegt het jou wat? Nee. Die, die, die, die hinkstapsprong. Preppers, ken je dat wat? Nee. Zegt het jou wat? Nee. Dat zijn mensen die zich voorbereiden voor de ondergang van de aarde. Oh ja. ja. En die zijn vaak bang voor de, voor een solar wind. Dus als plotseling zo'n zonnestorm zonnevlam. Zon En een EMP, dat is een elektromagnetic puls. Eigenlijk, zoals wij nu kunnen spreken, dat kunnen we dan niet, omdat al het al de elektra ja. is weggevallen. Ja. Nou, we hadden laatst in Rusland een, een leuke uh, voorbeeld van. Ja. En ik, uh, ik wil eigenlijk uh, de preppers in Nederland oproepen om te reageren. Want ik wil weten, zijn er in Nederland preppers? Ja, die zijn... Nou ja, ik wil zeggen, ja, die zijn er zeker. Maar ik weet dat er eentje is, maar die is geëmigreerd naar Spanje. Hé, dat is weer jammer. Dus maar, dan is die maar, niet meer in maar, Nederland. Ja. Maar die, die, die, die kan je ook horen via internet, toch? Ja, maar dat doet hij niet, want die leeft uh, helemaal volstrekt zelfvoorzienend op een berg. Met, uh, een soort Woody Hellerson of zo. Oh, dat weet ik niet. Doet hij dat ook? Hem van nou, cheers? Die, die, ja, dat was toen met die rampenfilm, oh. op een berg, ja. Nou, ik, dat klinkt bekend. Nou, ik weet niet, hij heeft geen Woody, maar hij zit wel op een berg met een koe en, en, uh, en een moestuintje. En hij zit gewoon te wachten tot, uh, tot wij allemaal onder water lopen, eigenlijk. Oh, maar... hij, hij, hij verwacht uh, water. Ja, dat geloof ik wel. <laughs> ja, maar het, verhalen, hij, ja. dacht, weet je, hij dacht waarschijnlijk, ik weet niet helemaal zeker wat er gebeurt. Maar als het water is, dan kan ik het best op een berg zitten. Ja, heeft hij ook veel elektriciteit? Uh, dingen, eigen windmolentje? Dat, dat weet ik niet meer. Maar goed, uh, preppers. Als er iemand informatie heeft over ja. Nederlandse ja. preppers, 0800-1121. Dag Jasper. See you later. Bye. bye. <laughs> Doeg. Anja van F. Hey, hallo. hallo. Ja, ik had een vraag over de OV-kaart. Oh, vertel. Nou, ik, uh, ik vraag me dus af uh, of uh, als je een anonieme kaart hebt, of ja. je hebt een uh, kaart op je eigen naam. Ja. Als je dan die kaart op je eigen naam hebt, is dat dan goedkoper reizen? Oh. Ja, In ik weet... ik plaats van anoniem. Volgens mij betaal je voor een anonieme kaart meer dan voor een kaart op naam. Ja, dat dacht ik ook. Maar per reis maakt dat, volgens mij, ik weet het niet. Ik, het openbaar voer, ik waag me er zelden aan, moet ik zeggen. En wat ik me ook nog afvraag, waar ja. zijn de abonnementen gebleven? Ja, nou, die zijn afgeschaft. Daar hoor ik mijn moeder nog wel eens over. Oh. Die, nou, ja, niet. ik zou het graag willen weten, want ik heb nu een anonieme kaart. Ja. Ik heb er twee, want we zijn met een gezin. Ja. Nou ja, en, uh, ik vraag me dus af, als ik een eentje op mijn eigen naam neem... en iedereen van het gezin, of ja. dat goedkoper is? Ik zeg 0801121. want er zijn mensen die zeg maar, daadwerkelijk met de trein reizen... en hier antwoord op kunnen geven. Nou, ik hoop het. Ja, oké, okay, dankjewel Anja. Oké, okay, fijne nacht nog. Hetzelfde, dag. Doei. Doeg. Henk van der Veen. Dag Astrid. Hallo. De vraag over de kruising. Ja wanneer dat precies begonnen is. Ja. En dat weet niemand. Oh, ja, dat dus... zijn geen antwoorden, Henk. Nee, dat weet niemand dus Hoe kun je nou beweren precies... dat niemand het weet? Misschien is er wel iemand die het weet. Nee, want toen wilde ze oh. dat nog niet zo bij, ja, als dit, denk ik. <laughs> maar de kruising is door de Romeinen overgenomen van de Carthagers. Oh. En de Carthagers wonen in Carthago. En Carthago, dat ligt 16 kilometer van het huidige Tunis. ja. En dat is gesticht uit betrouwbare bronnen, weet men dat, in 814 voor Christus. Nou, dan weten we het in ieder geval ongeveer. Dan weet je, ben je een beetje in de tijd dat er al <laughs> eeuwen voor Christus bestond. En jullie doen er nog een lacherig over. Oh, sorry, ja. Maar het is de meest of een van de meest vreselijke manieren om aan je einde te komen. Is het zo. En die Romeinen, uh, soms duurde het een hele dag... Oh. En uh, die Romeinen maakten er daarom zelf maar vaak een eind aan, Om de man die daar, of vrouw kon ook, ja. die daar, uh, ja, hoe zeg je dat, stond. Nee, meer. hing eigenlijk, toch? Ja, ja, hing. ja met een, uh, een steek, toch? Met een, nee, gewoon met spijkers door de handen en door de voeten. Ja, nee, maar een, een eindedraam maken. Wil je nee, dat weten? Ja. Dat einde werd vaak bespoedigd door uh, van deze arme uh, stakker alle benen maar te breken. Oh. En dan werd het minder erg van? Nou, dan ging het sneller. Oh ja. En ook bij Jezus werd er in zijn zij een speer ja. gestoken om te kijken of hij, uh, of hij wel dood was. Ja, oh jassen En dat zijn niet zoals ene Jasper zei allemaal sprookjes. Dat is historisch allemaal vastgelegd. Ja, nou ja, dit, dit, maar daar waag ik me niet aan hoor. Nee, daar heb je gewoon gelijk. De ik denk zei, van, dat dan dan dan dan moet dan iedereen dan. voor zichzelf maar gewoon beslissen of ze erin willen geloven of niet. Maar, nou, uh, dat is geen kwestie van geloven. Ja, dat is maar een, dat, is, oh, dat... Dat is een kwestie dat, dat gewoon... Oh, maar dat, Henk, dat is nog steeds... Dat, nou ja. ja. tot u spreekt iemand die helemaal niet kerkelijk is, hoor. Nee, maar, maar je, vindt, je weet, er zijn ook mensen die pijken. weigeren ook maar iets te geloven. Dat is, uh, dus daar ja. waag ik me niet aan. Maar het is gezegd. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Tot, uh, ik denk dat ik je nog wel ga spreken. Misschien. Dag. Dag. Uh, Henk de Ruiter. I iedereen heet de Ruiter vannacht. Is al de derde de Ruiter. Dag Henk de Ruiter. Ja, een grote familie, zullen we zeggen. Ja, gezellig. Uh, ja. Ja. Uh, de brandstofloze motor van uh, Johan de Ja. Laat ik de man uit de droom helpen. Brandstofloze motoren bestaan niet. Oh. Of ze nou door wind, zon, elektra, koolwaterstoffen als olie, gas enzovoort worden aangedreven. Er is altijd ergens een brandstof nodig. Maar door, ben, als je wind of zon uh, of, ligt, dat, of zonlicht, dat, dat brandt opstroom. natuurlijk niet. Ah, okay. en, wind en zon en wa stromend water zijn in feite verkapte vormen van zonne-energie. Oh, ik Dat okay. als een trepper. Echt waar? Ja, ik heb een triple redundant hanky. Uh, nee. Accubuffer, <laughs> acht, acht, accu acht en half met omvormers. Twee generaties. Eén op 61 graden komt een dieselachtige, de andere op benzineachtige. Zonnecellen komen binnenkort uit Amerika voor geen geld. Uh, we hebben een moestuin, we wekken, we roken onze eigen hammen, we doen van alles. Maar jou zal dus even niks gebeuren, begrijp ik? Een handkappel die de centrale verwarming en het heet water doet. Nou ja, ik zou moeten kunnen vluchten en dan moet ik alles achterlaten. Dus dan oh, ben ja. ik even, even bekijkt als al die andere vluchtelingen. Ja. Nee, dat zou dan even terugkomen vervelend zijn. Op die, op de, ja, even terugkomen op die uh, brandstofloze motor. Dat gaat echt niet. Maar, beweging, maar... Voor beweging heb je energie nodig. En dat komt ergens vandaan. Maar Henk, waar bereid jij je op voor? Gewoon op uh, alles? Triple redundant Henkie. Ik ga er niet uit als er een crisis komt. Zodat ik hulp kan verlenen aan zij die het behoeven. Oké, okay. gewoon voor de zekerheid. Wat er ook gebeurt, jij bent staande bij nou ja, om. Als het om... er dan ligt, dan, dan, dan, dan heb ik, ik heb heel mijn huis op let. Dus ik kan gewoon tot in de 400 uur nog licht hebben. Ja, enzovoort. Ja, ik bereid me nergens op voor. Ik ben alleen voorbereid op, op de voorbereiding. Je bent gewoon voorbereid op van alles, zeg maar. Ja, zodat het onverwachte heel onverwacht komt. Ah, kijk. Nou ja, verstandig zou ik zeggen. En het, is leuk, en het is leuk om te doen. Het is een hobby. Ik heb, ja, ik heb vrij veel tijd en, en een leuke werkplaats. en Zo ja, dus hou je je bezig. Hè? Maar heb je ook een koe? Uh, nee, ik heb geen koe. Dus hoe kom je dan aan melk? Nee, ik, ik gebruik geen melk. Oh, dat is verstandig. En, en heb nee, je... nee maar, maar ik heb wel een vishengel, dus we eten vis. Oh, lekker en gezond. En uh, we, hebben, we hebben ook andere materialen, dus we eten ook konijn. Als het moet. Oh. Ja, nee, ja, hoezo? Oh, ja. Die andere talen had ook konijnen hoor. Ja, nee, dat, dat weet ik. En, ja, en, ja, sorry Marjan. Jan. Er schijnt ook uh, heel veel konijn in magnetronmaaltijden te zitten, maar ik, nee, ik, uh, ik denk dan toch, ik vind toch altijd, ik zeg toch altijd even, oh. Ja, als je vlees eet, als je vlees eet, je te kunnen slachten. Bij ons gingen de familie twee uh, varkens aan de ladder elke november en die werden oh. gewoon in de vriezer gelegd. Oh ja. Maar, ja, homo mini en mensen voor z'n mede mensen wolf. En mensen eten dieren. Maar ik zeg altijd appelmoes. Ja, heel goed. Wij hebben een appelboom. Wel een appelboom? Ja, we hebben een appelboom in de tuin staan. En een perenboom. Er is zoveel te krijgen in de natuur. Braampjes en bosbessen. En er vallen heerlijke jens van te maken. En hier in Breda je gewoon rechtstreeks van het land. Oh, nou, dat gaat goed. En het is in Breda, dus dat is de beste plek. Of daar nou, wonen jullie toevallig? Hele, dat is een hele goede plek. Maar Lindburg is een goede plek. En uh, zeg maar alles boven het slootje, daar zit je minder goed. Kijk. Boven het Hollands Diep. Ik, uh, ik, daar, ik dank je hartelijk. Namelijk, uh, na, namens Jasper. Oké, okay, nou, Ik weet en, je uh, dus dat er mensen zijn. Ja, en, en als er iets gebeurt, dan kun jij in ieder geval altijd nog bellen. Als, uh, haha, <laughs> dan ben ik afhankelijk van die zendmacht. Een die beetje wel, staan, maar als, stel nou dat ik hier dan, dan nog zit, op dan op bel ik golf, jou. Dan moet je op de korte golf afstemmen, dan kun je me horen. We hebben noodzenders. Oh, doen we dat. Dan spreek ik, de de via, spreek ik je via de korte golf. Als je nog een zender dat kun je bij me kopen. Ah, ik denk dat ik hier wel wat heb staan. Helemaal goed. Oké, dag Henk. Oké, Dankjewel, 0800-1121.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 Gainer heet ze en het liedje heet I Will Survive. En dat geldt natuurlijk voor de preppers. En we hebben zojuist prepper Henk de Ruiter even gehoord op Radio 1 0800 1121. Als je een vraag hebt of een antwoord weet op een van de vragen die gesteld is in deze uitzending. Zoals de vragen van meneer Joop. Ja, hebben uh, ruimtereizigers ook last van uh, meteorieten of van uh, gruis in de ruimte? En uh, is het niet een goed plan om een wereldmunt in te voeren? Dat vraagt hij zich ook af. En hij wil graag weten wat 3D-films of 3D-televisie doet met autistische kinderen. En uh, Richard, uh, oh ja, de vraag van Richard is eigenlijk wel beantwoord. Zo, hopseke, die kunnen we afvinken, dan hoef ik hem lekker ook niet te herhalen, het schiet wel lekker op. En Anja die wil weten uh, wat het verschil is tussen een anonieme OV-kaart en een eigen OV-kaart. En dat zijn de vragen die tot nog toe nog openstaan. Dus je kunt bellen naar 0800-1121 of mailen naar nachtzusta Kan ook. Howard. Hallo. Hallo. Oh, ik had een vraag over uh, de eerste stad van de maan. Hoe oud ben jij, Howard? Dertien. Uh, Zo, ben je nog wakker, joh? Uh, nou, nee, dat is een stomme vraag, want natuurlijk ben je nog wakker. Maar het is negen voor drie, joh. Nou, mooie tijd, toch? Ja, je hebt vakantie. Ja. Maar je bent ook buiten, of niet? Ja. Wat ben je aan het doen dan? Ik zit in de auto. Oh, maar met je vader of moeder, neem ik aan. Nou, in de vrachtauto. Oh, daar ben je ook vroeg bij. Ja. Mag, nou je, ja. Met... Mag je met je vader meerijden of je moeder? Nee, in kennis. Oh, eerlijk waar. En sinds wanneer ben je onderweg? Ja. Maandag. Echt? Ja. Wat leuk. En waar ben je heen geweest? Nou, we zijn nu te terug. We komen uit Zweden. Zo. En wat heb je weggebracht? groen <laughs> En dan ga jij later dan ook op een vrachtwagen rijden? Of uh, morgen, dacht je van nou leuk ja, uitjes? Nee, natuurlijk wel. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Dan, uh, dan is de toekomst ook alweer verzekerd van het vrachtvervoer. Dat is heel prettig. Hoe heet die kennis waar je bij in zit? Bouwen. Douwen? Bouwen. Bouwen. Ja, da we bouwen alleen dan de erweg Daar kun je op bouwen. Ja, dat kun je opbouwen, ja. <laughs> nou, dan ben ik even op de hoogte van welke omstandigheden jij je bevindt. En ik ben blij dat je wakker bent, jongen. Nou, ja. je had een vraag. Ja, hoe hebben ze de eerste stap van de maan de, die de mens heeft gemaakt kunnen fotograferen? De eers, oh, Hoe die gefotografeerd is? Ja. Oh ja, hoe kom je daar zo bij? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou ja, dat zijn allemaal natuurlijk... Ik denk, natuurlijk... Gewoon, ik denk waarom, waarom niet? Ja, precies. Ja. Er staat mij iets bij dat, die, dat er een camera ergens opgehangen was. Maar nou, hoe dat ja. precies in, in zijn werk is gegaan, dat kan iemand anders ongetwijfeld beter vertellen. 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Howard. Oké. Okay. Groetjes aan bouwen. Ga het zeker doen. Oké, okay, goeie reis. Hoi. Oké. Okay, Doeg. Michiel Tosma. Hoi. Moet Hallo. je heel nodig plassen, uh, Astrid. Ik, hè? Ja. Wat, de, de, klink ik anders dan normaal? Nee, deze is een hele lange versie van Hij uh, wil <laughs> Ja, maar ik, ik uh, heb een keertje berekend dat ik... Ik kan naar het toilet in 1 minuut 36. Dus dan had ik tijdens deze plaat inderdaad een keer of vier heen en weer gekund. Oké, okay, ja, nee... Ik ben er mezelf. Ik denk, ja, duurde zo lang. Nou, ik, denk, ik had zelf ook zoiets motor. van. Ik dacht zelf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij de zevende keer het refrein ook dacht van, oh jee, dit is inderdaad de lange versie. Ja. Nou, die had ik dan. Die had ik aangeklikt. Ik denk van, goh. Als we dan toch we bezig zijn. Ten hoogte van, de van het vijfde couplet denk je altijd. Goh, ik ken de tekst. Ja, want die heb je namelijk al vier keer gehoord. Maar goed. Ja. Um, goed. Ik zal er beter op letten, Michiel. Dat het niet al te lang oplaat. Oh, ik, ik vroeg het me gewoon af. <laughs> zo. ik denk, uh, Misschien was er een uh, speciale reden voor. Nee hoor. Maar blij dat je mee uh, denkt. Ja. ja. Waar bel je ja, over? Uh, over die over chipkaart, hè? Ja. Ik heb wel eens met iemand hier te fantaseren over hoe je nou heel goed koopt met die over chipkaart. Want toen was het allemaal net nieuw zo. Volgens mij, als je gewoon zeg maar een kaart hebt op naam en ja. een anonieme kaart, ja. het, het kan wellicht illegaal zijn hè. Oh. Als jij gewoon zeg maar van Amsterdam naar Maastricht reist, ja. En jij klokt gewoon met, je, met jouw persoonlijke kaart in in Amsterdam, ja. En je gaat gewoon lekker in de trein zitten, en uh, je komt in Maastricht aan en je klokt uit met jouw anonieme kaart. Ja. Hé, hey, wat. is ja, met die anonieme kaart. En dan kom je, je gaat gewoon waarspreken, je ding doen. Je staat dan terug in de, in de trein in, uh, in Madrid. Je klopt weer met je anonieme kaart. Dan moet je volgens mij 4,95 euro betalen. Omdat je te lang heeft gedaan over het, over het in- en uitklokken. Oh nee, zegt, ja, maar wacht even. Ik weet, volgens misschien... mij, als je terugkomt in Amsterdam. Ja. Ja. dan doe je ze je met, je, met je persoonlijke uitklokken. En dan kost je weer 4,95. Dan ben je helemaal voor uh, 9,50 euro heen en weer geweest naar het bestricht. Of zie, zie ik dat dan helemaal verkeerd? Ja, wacht heel even, hè? want ik, ik, heb, ja, ja, ja. ik heb in mijn ik heb leven nog geen OV-chipkaart in mijn handen gehad. Dus, dat is, dus ik moet even met je mee, maar je, wat je dus doet is, even, want ik, omdat het niet logisch is, heb ik het denk ik verkeerd verstaan. Maar je mm -hmm. klokt dus in met je Michiel-Tolsma-kaart. En dan ga je, dan stap je, weet ik, het maakt eigenlijk niet uit waar. Daar stap je uit en dan klok je in met je anonieme kaart. Ja. Ja, en dan uh, ga je, uh, nou, leuk winkelen, bla bla bla. Dan kom ja. je weer terug en dan klok je uit. Met je anonieme kaart. Met je anonieme kaart. Wat, wat gebeurt Ik ben je, zeg maar twee uur of zo in mijn bericht geweest. En dan Ja. Zeg je, goh, weet je, je hebt voor mij iets van tien minuten of zo om. In en uit te klokken, zodat je niks kost. En de, maar wat zou een omstandigheid kunnen zijn dat je dat doet als je. Waarom... Nou, volgens mij is, er, is dat best heel goedkoop. Nee, maar ik bedoel meer van. Want dat is natuurlijk dat dat kan. überhaupt, In en uit klokken op hetzelfde station. Ja. Nou, volgens mij is dat, is dat het idee dat iedereen um, op, het, op het station. Zeg maar, als je iemand wegbrengt. Zo moet ja. je. Moet je, moet, je in ook in, klokken. moet je dan ook in? Echt? Ja, maar dan kom je niet op het perron. Oh, ja, dat weet ik dus niet. Ja. Dus als ik jou gezellig op de trein breng ja. en ik blijf even staan, zo'n je, ik, ik breng je even weg, ja. dan moet ik ook in en uit klokken. En als het dan zeg maar tien minuutjes duurt of zo, dan mag ik dat gratis doen. Dan, mag ik, dan klok ik weer op hetzelfde moment uit en dan ja. zeg je, Nou, je bent blijkbaar niet weg geweest. Ja. Als je daar dan te lang over doet, dan moet je voor mij betalen. Maar waarom zou je dan niet Michiel gewoon met je, met je Michiel Tosma kaart inklokken in Maastricht, mm -hmm. naar Amsterdam gaan, gaan winkelen, ja. terug... en dan weer uitklokken met je Michiel Tolstra-kaart? Uh, volgens mij omdat je, zeg maar, als jij in Maastricht inklokt... en in Amsterdam uitklokt, dan ja. moet je mij iets van 20 euro betalen. Nee, maar dan moet je niet in, in Amsterdam doet, uitklokken. Of kan je dan, dan je het niet station uit. niet uit? Oh, nee. Oh, nee, echt? Oh, uit. is het allemaal zo? Oh... <laughs> Oh, Weet je wat ik me nou altijd afvraag? Nee. Ik kan wel een treinkaartje kopen, maar stel nou dat ik een keertje met mijn drie kinderen met de bus wil. Ja. Moet ik dan ergens drie OV-kaarten Moet ik dan ergens vier OV-chipkaarten kopen? Volgens mij wel. En die, die moet, daar moet allemaal in de basis ook geld op staan? Ja. Wat, wat, wat, kost, er, wat kost een, een gewone OV-chipkaart? Een naamloze. Oh, ze... uh, ik, ben, ik, ik heb er zelf ook geen laat ik dat voorop opstellen. Maar ja. volgens mij, in, iets in de grote orde van 5 euro uh, borg. Ja. En als je dan nou weer inlevert, krijg je dat weer terug. Oh. Dus dan uh, moet je zeg maar, als je vanuit 10 euro erop hebt, ja. moet je voor 15 euro zijn ding kopen. En als je hem weer inlevert, krijg je 5 euro terug. Oké, okay. dus als ik gewoon, als ik. Uh, er, het komt wel eens voor dat ik denk van nou, ik ga even met de bus naar de andere kant van de stad. Dan, ja. moet, dan moet ik eerst voor 60 euro uh, over chipkaarten chipkaart te kopen. Als ik met mijn, gezien, met mijn kinderen ja. wil. Goh, ja. wat een handig systeem. Ja, wel hè. En dan nou. is ook zo lekker goedkoop. Heerlijk. En dan, en dan moet ik ze ergens goed bewaren, zodat als het stel dat het ooit weer een keer voorkomt dat ik met de bus ga, dat ik ze dan wel weer kan gebruiken. Ja. Goh. Nee, ja, daar maken ze het uh, aanvraag, openbaar hè, zo Met een foto van de kinderen op en zo. En Leuk. elke drie jaar of zo verloopt die. En wat kost dat? Uh, ja, geen idee. Veel. Goh. En, nou. ik heb, ik heb, vroeger had ik een, een, een kaart van, van de NS. Ja. En er stond dan een overchipkaart. Dat kon daar ook op. Ja. Die heb ik nooit gebruikt. Nee. Ik had zoiets van, nou weet je, ik, heb zoiets, ik wil gewoon een automaat en dan zeg ik waar ik naartoe wil. of ja. als ik ook weer terug wil met de trein. Ja, en dan een kaartje. En dan kaartje. doe ik mijn pinpas erin en dan ja. doe ik dit dit dit En dan oké. En dan zegt hij, uh, alsjeblieft, die is je En dan raadje. ben je er vanaf. Nee, ja. maar dat, wat een fijn systeem Daar weten ze mij echt mee uit de auto te houden, moet ik zeggen. Ja, ja, ja, dat, ja absoluut. Kijk, ik bedoel, uh, ja, het is ook veel goedkoper, hè. Ik, ik heb wel eens uh, gewoon bekeken uh, dat toen ik eventjes geen auto had dat om naar mijn zusje in Rotterdam te gaan, dat kost mij uh, per per 23 euro. Michi uh, uh, ja, Michiel? Ik, ik, ik, Michiel, het, het Michiel, Michiel. Ja. Ik, ik hang echt aan je lippen, maar het nieuws gaat beginnen. Dus ik moet het nu oh. afronden. Ja, maar, ik mag wel. Bedankt, hè. Ik wacht wel even. Oh, je wacht wel even.